Drie uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij verzekeringsmaatschappij Interpolis zijn vanochtend honderden schademeldingen binnengekomen na het noodweer van gisteravond. Rond het middaguur stond de teller op 300. Volgens de verzekering gaan de meeste meldingen over schade aan huizen. Vooral in het zuiden van het land waren stevige regen- en onweersbuien. Uit Brabant kwamen verschillende meldingen van ondergelopen kelders en overstromingen van riolen. En ook in Zuid-Holland viel in sommige plaatsen in korte tijd veel regen. Het RIVM meldt vandaag twee nieuwe doden als gevolg van het coronavirus. Deze personen zijn allebei al meer dan een week geleden overleden, maar nu pas geregistreerd als coronaslachtoffer. Het totaal aantal mensen dat volgens de officiële cijfers gestorven is aan het virus is 6105. Actiegroep Viruswaanzin roept de achterban op morgen niet naar het Maliveld te komen. Gisteren verbood burgemeester Remkes van Den Haag de demonstratie tegen de coronamaatregelen van de overheid. Daarop stapte Viruswaanzin naar de rechter, die het protest van morgen ook verbood. Vorige week gebeurde precies hetzelfde. Toen kwamen er alsnog mensen naar het Maliveld en werd er toch een demonstratie toegestaan. Die liep op het einde uit de hand toen onder andere voetbalhooligans slaags raakten met de politie. Het vertrouwen van Nederlandse beleggers is deze maand opnieuw verder gestegen. In de maandelijkse beleggersbarometer van ING staat het vertrouwen op 98. Vorige maand was het nog 83. Alles onder de 100 geeft een negatieve stemming weer. Alles daarboven een positieve. Een aantal buien met onweer, hagel en windstoten. Vanmiddag vooral in het noordoosten. De middagtemperatuur vandaag is 22 tot 26 graden. Morgen is het wisselend bewolkt. Misschien valt er nog een onweersbui. En dan wordt het hooguit 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.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 En als je dit soort uh, muziek op de Zandvoorts Radio gaat draaien... dan gaat meteen de zon weer schijnen, hè? Heerlijk, en dan vliegen de temperaturen weer omhoog uh, hier in Zandvoorts. You're the Donna Summer, and this time I know it's for real. Het is even na drie uur. Welkom terug op de maandagmiddag voor de herhaling van dit programma. En vandaag zaterdagmiddag deel 2 alweer. Met daarin de volgende onderwerpen. Nou, ik moet eens even iets rectificeren, Rob. Oh ja, je ja. vertelde wat over de, ja, de nee, portefeuilleverdeling. Ja, nee, dat klopt. Dat was een heel verhaal en keurig met alles, alle, alle verdelingen er alweer bij. En uh, abusiefelijk uh, vermelde ik u uh, luisteraars en kijkers dat dat uh, gepubliceerd zou zijn op de gemeentelijke website. Dat is dus niet het geval. Nee, dat doet de gemeente niet. Dat komt in de Zandvoertse Courant. Inderdaad, dat staat dus wel in de Zandvoerse Courant... en niet op de gemeentelijke website. Verbaast me toch enigszins. Ja, mij ook. Ja, o, ja, ja, ja, ja. Ja. Zie je dat vraagteken boven mijn hoofd? Ja, nee, klopt. Ik bedoel, uh, ik zou het toch eerder op de gemeentelijke website uh, verwachten, zoiets. Maar dan staat het in de Zandvoertse Courant. Ook dat uh, roept weer wat vragen. Wordt vervolgd. We hoeven nou, dinsdag niet zo lang erover te vergaderen. Want iedereen weet al de, wie wat gaat, gaat doen. <lacht> ik, ik, uh, ik verbaas mij stippen. Ik ga jou straks bellen wie de, de nieuwe wethouder is. <lacht> <lacht> Goed, verder gaan we. De, welkom nogmaals bij het tweede uur. Wat gaan we doen? We gaan nog even verder uh, uitdiepen over die aanvullende financiële steunmaatregelen voor de ondernemers. Uh, Aanstaande maandag zal uh, een groot bouwbord worden geplaatst bij het Watertorenplein. En dat heeft alles te maken met een symbolische mijlpaal voor de herontwikkeling van het Watertorenplein. En we beginnen straks uh, met het gebruik van en verkoop van lachgas in Zandvoort wordt niet geaccepteerd. Verder natuurlijk nog wat, uh, wat kleinere uh, Zandvoortjes nieuws in het kort uh, voor dit tweede uur. Ik zou zeggen genoeg reden om ook te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort, het tweede uur. En je kan overal luisteren, waaronder uiteraard op www.zfmzandvoort.nl... of de ZFM-app. En mocht je onze app nog niet hebben, download hem dan nu. Hij is gratis verkrijgbaar. Ja. Voor iedereen op de hoogte van de laatste nieuwsjes. Hoor je het geluid van Zandvoort... Ik kijk hier onder meer naar de webcams op het strand. Nou ja, wat wil je nou nog meer? Nou, goede muziek op de zaterdagmiddag. Nou, die hebben we zeker voor je. Hier is a Big Body.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 Check that motherfucking engine light. Numbers. You see how I'm rocking, baby? Everything I do is organic, bitch. Talk so it to me. eigenlijk nog een uh, vrij nieuwe plaat is, klinkt het als uh, de muziek uit de jaren 80? Joh, uh, Anthony, de dansa en de big body. We hebben trouwens uh, nog een hele leuke nieuwe single voor je, de nieuwe Carol Emerald. Ze is weer helemaal terug en uh, ook weer in de, de hitparades uh, te ontdekken met uh, deze single Wake Up Romeo. Emerald, de Nederlandse zangeres die al heel veel hits gescoord heeft. En weer helemaal terug is met deze single Wake Up Romeo. Het is inmiddels kwart over drie. De zon schijnt lekker hier in Zandvoort. En ik lach me helemaal rot. Oh nee, het gaat wel over lachgas. Gebruik en verkoop lachgas in Zandvoort wordt niet geaccepteerd. Het gebruik en het uitdelen, dan wel verkopen van lachgas... door hoofdzakelijk Nederlanders van Marokkaanse afkomst wordt door burgemeester David Molenburg niet langer geaccepteerd. Afgelopen donderdag in de vroege vooravond ontstond door het lachgas... een nogal dreigende sfeer op, het zand, op de Zandvoortse boulevard. Molenburg is daar niet van gediend en handelt nu daadkrachtig. Het was schrikbarend druk op het Zandvoortse strand en de boulevards Meisjes van amper 14 jaar of zelfs jonger kregen een ballon met lachgas in de handen gedrukt... en de iets oudere jonge dames werden aangesproken om het ook te gebruiken. Niet alleen de jeugd had er last van... ook strandpachters kregen te maken met verschrikkelijk veel rotzooi... die door de grote groepen bezoekers achterlieten. Het was afgelopen donderdag dermate erg... dat sommige zandvoorters aangaven zelfs niet meer naar de boulevards te durven... in verband met de dreigende situatie. Het gebruiken ver verkopen dan wel in bezit hebben van lachgas... is vooralsnog landelijk niet verboden... Als een gemeente vindt dat het te ver gaat, zal het de Algemene Plaatselijke Verordening, APV, in het kort aan moeten passen, waardoor er gehandhaafd kan worden. Burgemeester Monenburg werd van meerdere kanten aangesproken om iets aan, de pro aan het probleem te doen. Niet veel later meldde hij, heel daadkrachtig, dat een aanpassing van de APV in die richting maandag wordt voorgesteld. Ik wil via een nogal ingewikkelde juridische procedure de APV aanpassen, zo meldt hij de fractievoorzitters van de Zandvoortse Raad. Als de raad ermee eens is, dan kan, uh, dins, de, kan het dinsdag tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces al worden afgetikt, wordt vervolgd. Oké, okay, in ieder geval goede zaak dat uh, onze burgemeester David uh, Molenburg uh, ingaat grijpen omtrent uh, lachgasgebruik en uh, verkoop hier in Zandvoort. Inderdaad, de groep uh, AA. Een uh, ja, groep die in de jaren tachtig enorm populair was. Het is uh, met name begonnen met uh, de single Take on Me. Take me on, die je uh, waarschijnlijk nog wel kent. En ook dit was een hit van uh, de Cry Wolf. Ja, we hebben de coronacrisis. En uh, dat betekent dat uh, heel veel mensen ondersteund moeten worden. Zo ook de ondernemers. Ja, want ik zei het al bij Zandvoors Nieuws in het kort. in het begin van het eerste uur. Maar ik zal het verhaal dus, uh, is wat uitgebreider. En ik zal het nu dus niet onthouden. Zoals gezegd, veel ondernemers in Zandvoort zijn hard getroffen door de coronacrisis. De gemeente Zandvoort heeft vlak na de uitbraak in maart een aantal lokale maatregelen vastgesteld... om ondernemers op korte termijn te kunnen ondersteunen. Er ligt nu een voorstel aan de gemeenteraad om voor om met een pakket aan aanvullende, voor aanvullende financiële maatregelen. Hoewel iedereen door het virus wordt geraakt, worden ondernemers in Zandvoort extra hard getroffen... door de landelijke maatregelen om verspreiding van het virus onder controle te krijgen en te houden. Inmiddels worden de landelijke maatregelen stapsgewijs versoepeld. Tegelijkertijd wordt de impact van corona op de economie steeds duidelijker. De aanvullende maatregelen zijn er voor ondernemers die in Zandvoort zijn gevestigd... en bestaan uit algemene en specifieke maatregelen. Hiermee wil de gemeente de ondernemers, daar waar mogelijk, ook voor de langere termijn ondersteunen. Met het voorstel aan de gemeenteraad wordt de huur- en erfpacht... die ondernemers en partijen aan de gemeente betalen... voor 50% kwijtgescholden. Daarnaast wordt de reclamebelastingverordening 2020 ingetrokken... en de reclamebelasting 2020 dus niet opgelegd. Het deels daaruit gefinancierde innovatiefonds Zandvoort... behoudt desal niet de subsidie... en wordt ingezet ter ondersteuning van het herstel van de lokale, de, de lokale ondernemers... Het tarief van de Precario-verordening 2020 voor terrassen wordt aangepast en gecorrigeerd voor de periode van de verplichte sluiting. Nou, alle, alle kleine beetjes helpen toch? Goeie zaak, inderdaad. Ja. Ondersteuning vanuit de gemeente. Ook voor de ondernemers hier in Zonvoort die het heel hard nodig hebben. En hier is bluf landen. Niets is beter dan met jou de koud rondzeren. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren.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 I took a plane out to another nation just to see who I was, the me who I came to be, yeah, to be. Yeah. I put my foot down on the soil. Traveler teach me, about your foreign coin. I was just a smile in a backpack. Listen up, I didn't even search, but I found my soul. Feel the sunlight on my skin.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 het zonnige weer van de afgelopen dagen. Dat past wel een beetje deze plaat. Hè? Cold Kimo hoorde je. En uh, To Tomorrow. Daarvoor trouwens uh, Bluff en Geike Anaar En Zoute Londen. Hebben ze daar ook een uh, Watertorenplein in uh, Zuiderland, Albertjan? <laughs> Vast wel. Ik moet even een bruggetje maken. Ja, ja, natuurlijk. Er uh, is geen bruggetje meer, Het <laughs> is, is gewoon een dam. We gaan naar uh, Watertorenplein toe, want uh, daar heb je ja, nieuws over. Ja, aanstaande maandagochtend zal een groot bouwbord uh, van het plan Bad Zandvoort... op het Watertorenplein worden geplaatst... met een sfeerimpressie en oproep aan geïnteresseerden om zich aan te melden. Het betekent dat de voorbereidingen voor de bouw in een volgende fase zijn beland... Volgens planning zal er nog dit jaar de omgevingsvergunning worden aangevraagd. Dan is er ook meer bekend over de exacte indeling van de woningen... en wordt verdere informatie verstrekt. Er komen woningen in verschillende prijsklassen. Zowel huur als koop. En geïnteresseerden kunnen zich al aanmelden via de website. De plaatsing van het bord onderstreept dat de voorbereidingen voor de herontwikkeling definitief zijn gestart. Supervisor, terwijl er een hond onder mij... Juist, goed, dat was een hond... Uh, goed. De plaatsing van het bord onderstreept dat de voorbij... voorbereidingen voor de herontwikkelingen definitief zijn gestart. Supervisor George Polman van AG Architecten. De samenwerking met alle deelnemende partijen loopt voorspoedig. De gemeente stelt hoge eisen aan de uitwerking van de openbare ruimte. En in combinatie met de grandeur van het ontwerp resulteert dit in een mooi project. Ons plan voor de Watertorenplein staat los van het plan voor de Watertoren zelf. Maar door de samenwerking met de andere architecten... kan er straks een prachtige ensemble ontstaan... waar Zandvoort trots op zal zijn. Nou, één ding weet ik wel zeker. Dit wordt vervolgd. Ja, in de, start, in de start is er, uh, albert En nou nog uh, even afwachten wat uh, de Watertoren zelf gaat doen natuurlijk. Ja, wij, wij hadden het erover, hè, hoe dat dan eruit zou moeten ja, zien. Ja, wij zijn eruit. Nou, na, na, wij zijn eruit. Geen eruit. Nou, er is nog We wachten het af en die op de hoogte bij ZFM Zandvoort... Blijf luisteren, ook voor de lekkere muziek zoals deze van London Beats. Later non-stop op de zaterdagmiddag bij uh, CFM. Als eerste landen I've IP Thinking About You gevolgd... door deze gouden oude klinkje lekker in stereo. Jordi, die Association en Windy. Ja, was, gisteren was het uh, behoorlijk uh, noodweer uh, later uh, op de avond, uh, Albert-Jan. En we hebben ook uh, onweer gehad. En vanwege waarschijnlijk onweer zijn we even wat minder goed te ontvangen. Dus, uh, Maakt Mocht je daar last van hebben, dan weet je dat we eraan werken op dit moment. Ja, die jongens zijn al naar de zender toe en uh, wellicht hopelijk uh, zo snel mogelijk weer hersteld. Maar dan weten we wat het aan ligt. Ja, precies. Ja, dat is goed. ja. goed. geheel ander nieuws. De Zandvoortse handhavens worden vooralsnog niet bewapend. Landelijk is er een discussie gaande over mogelijke bewapening van gemeentelijke handhavens. Met name in grote steden wil het publiek ze nog wel eens tegen de handhavers keren... en ze hebben geen machtsmiddel om eventueel geweld te stoppen dan wel te keren. Moeten ze ook in Zandvoort bewapend worden? En zo ja, waarmee? Die vraag werd ook voorgelegd aan burgemeester David Molenburg... die onder andere de over de algemene openbare orde en veiligheid gaat. Die minister staat welwillend tegenover het bewapenen van handhavers... maar het is nog niet zover dat we in Zandvoort dat kunnen doorvoeren... Een dergelijk besluit moet regionaal genomen worden... met de omliggende gemeenten. Wat de Zandvoortse handhavers betreft... zitten we daardoor in een soort spagaat, aldus Molenburg. Zandvoort werkt samen in een driehoek... Kennemerland, kust en dat is politie... en het Openbaar Ministerie, het OM. En die moeten daarover beslissen. In deze veiligheidsdriehoek zitten ook Bloemendaal en Heemstede. En beide gemeenten staan er anders in. Zij zijn er niet voor om de handhavers te bewapenen. Zandvoort er echter heeft handhavers samen met Haarlem en dan, en dan moeten we ook met de hand eventuele wens... van Haarlem rekening houden. Het ligt dus nogal wat gecompliceerd, al dus de burgemeester. We gaan vooralsnog de handhavers mogelijk uitrusten met bodycams. Dat zijn camera's die op de borst gedragen kunnen worden... en die vastleggen wat er eventueel gebeurt. Om via een bewapening, als bijvoorbeeld een korte of een wapenstok... te kunnen handhaven, moeten de handhavers extra bijgeschoold worden... in conflictbeheersing en moeten zij zich gaan houden aan een geweldsinstructie. Ze, ze krijgen dan een, een, een andere opleiding dan dat ze die tot nu toe gevolgd hebben. We zijn dus in Zandvoort nog niet zo ver. Nee, inderdaad. in Haarlem die, uh, zou beslissen inderdaad, voor uh, extra bewapening uh, van, uh, van de handhavers... Ja. En dan is logisch dat het in Zandvoort eh, inderdaad vanwege de samenwerking uh, weer uh, ja, uh, yeah. rechtgetrokken wordt. Maar dan zit je weer in het driehoek van Bloemendaal en Heemstede en Zandvoort. En die willen het dan weer niet. Naar. Ik, ik, ik, ik heb zo'n spel thuis liggen, dat noemen ze risk. <laughs> de risk, ja, nou, ingewikkeld in ieder geval. I'll uit de begintijd van uh, deze Madonna. Je hoorde uh, een van haar eerste singles inderdaad, uh, Like a Virgin. De andere was Dress You Up, Material Girl en uh, noem maar op. Ja, je had er uh, ook dat was ook een hele bekende van haar. Het is uh, inmiddels bijna kwart voor vier. Zelfs wordt een hele goede middag. Maandagmiddag voor de herhaling als je nou luistert. En anders is het gewoon live op de zaterdagmiddag. En uh, we zijn nog bij je tot aan vijf uur vanmiddag. En dan uh, om zes uur het volgende programma. Dan heb je weer entertainment voor met Freds. Hij is er dan ook weer in de studio. Dus lekker blijven luisteren naar de Zandvoortse radio. Dit is ook weer zo'n uh, lekkere gouden hou van Rick Astley. Never gonna give you up. Leuk hè? de single van Rick die nog een keer op de Southwoods Radio... ...and Never Gonna Give You Up. Ja, soms heb je het idee, Albert Young, dat de mensen gewoon helemaal niet stilstaan... ...dat we net een enorme corona-uitbraak hebben gehad... ...en dat we daar eigenlijk nog, eigenlijk nog wel meer in zitten... ...ook al gaat het qua cijfers dan wat beter... Want het was super druk hier in Zandvoort en uh, volgens mij hebben de, de mensen zich echt niet aan de anderhalve meter gehouden. Het was druk op het strand, op de boulevard, in het dorp en uiteraard ook bij de trein. Want zo komen ze met name hier in Zandvoort. Ja, want op het station en in de treinen van en naar Zandvoort was het afgelopen week bijzonder druk. Strandgangers werden met hekken in goede banen geleid en, ge, geleid en anderhalve meter afstand houden... ...was in de meeste gevallen onmogelijk. Als we dat dan wel hadden gedaan, dan stonden we hier vannacht om drie uur nog. Zo ook uh, Jos Zomerplaag. Ja, hij heet echt zo. Ik kan er ook niks aan doen. Jos Zomerplaag. Hij moest, vandaag, uh, die, hij moest afgelopen week ook in Zandvoort zijn. En toen hij rond tien uur de trein terug wilde nemen naar Amsterdam, wist hij niet wat hij zag. We werden met dranghekken tegengehouden. Eerst moesten de mensen uit de trein en van het station... Toen pas mochten wij in de trein meer dan anderhalve meter afstand houden... waar daar was geen sprake meer van. Want daar was het gewoon veel te druk voor, al dus Jos. Volgens Jos probeerde het NS-personeel alles in goede banen te leiden... maar dat was haast niet te doen. Iedereen gaat op hetzelfde moment naar huis. En daarnaast, als we allemaal wel anderhalve meter afstand hadden gehouden... dan hadden we er vannacht om drie uur nog gestaan. Onderling was de sfeer prima. Mensen hadden wat gedronken en iedereen was uitgelaten. Er stond geen nare sfeer of ruzie of zo. En dat scheelt al dus Jos. Eenmaal in de trein was het qua drukte niet veel beter. Alle zitplaatsen waren bezet en ook in de gangpaden stonden mensen. We zaten hutje-mutje. Iedereen had een mondkapje op en mensen probeerden echt om geen lichaamscontact te maken. Maar dat ging natuurlijk lang niet altijd goed. Of de instanties het volgens zomerplaag, ja, die Jos zomerplaag anders hadden moeten aanpakken... Volgens hem was dat onmogelijk geweest. Ik denk dat ze het een beetje opgegeven hebben. Gelukkig hield het strand wel iedereen op, op het strand wel iedereen op afstand. En er komt dan daarna een reactie van de gemeente. Vermijd de drukte in Zandvoort. Blijf niet te lang. Ga met de fiets. Plan je reis zorgvuldig wanneer je met de trein moet. En ga niet in de spits. Is het druk? Ga dan ergens anders heen. Dat is een dringende oproep van de gemeente Zandvoort. Naar aanleiding van de drukte op de station. Ik zou zeggen, zorg dat we geen uh, zomerplaag gaan krijgen hier in Zandvoort. Toch? Ah, Jos is welkom. Ja, dat wel, <laughs> Jos.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 I hate to mess things up But my boogie feels staseless This has fuck. Yeah. I'm fucked up I'm just a loser Shouldn't be with ya Guess I'm a quitter While you're out there drinking I'm just here thinking About where I should've been mm. I've been lonely mm. ah Sommige deuntjes die doen het wel heel erg goed, hè. Ja, deze, deze zingen we ook hoor. Super lonely. We gaan alweer bijna op naar het nieuws en weer van 4 uur. Maar we hebben nog wat voor je in petto hoor. Dus gewoon blijven luisteren. Salvoort op zaterdag. Op zaterdag en maandagmiddag tussen 2 en 5. Een hele hele goede middag. En hier is Kylie nu ook nog een keer. I should be so lucky. Ye. Echte stoketen stok, eten en waterman-productie. Uh, Deze van Kylie en I should be so lucky. Ja, gelukkig uh, kruipen we weer een beetje uit het uh, coronadal. En dat merken we ook aan de toeristische verhuur hier in Zandvoort, uh, albert De toeristische verhuur van hotel, pension en particuliere kamers... klinkt langzaam maar zeker uit een diepdal. Waar vanaf half maart opeens alles pad lag... was vorig weekend in Zandvoort zo goed als geen kamer meer te krijgen. Het zijn vooral Duitsers die onze stranden en kust weer bezoeken... Het, is op 5 juni, uh, heropen, uh, op het op 5 juni heropende park van Center Park trok met een totaal vernieuwde Market weer veel gasten aan. Maar de hotels en pensions in Zandvoort deden daar niet voor onder. Net als de particuliere Kamerverhuur die volgens de VVV Zandvoort weer flink aantrekt. De Kamerverhuur gaat erg goed op het moment. We hebben een vergelijkbare bezettingsgraad met volgend jaar. Zeker als je naar de komende periode kijkt. Helaas zijn er geen uh, accurate cijfers beschikbaar in Zandvoort. Maar als ik de hoteljees mag geloven, zijn we weer goed op weg. Al dus directeur Zandvoort Marketing, mevrouw Lemmens. Dankjewel, dus uh, goed nieuws ook uh, voor uh, toeristisch vuur. We gaan op naar het nieuws en uh, weer van 4 uh, uur doen we samen met uh, CCR. Graag tot zometeen.